9 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn de Kalverstraat en een deel van de Dam... vanavond een tijd afgezet geweest vanwege een gewapende overval. Het was onduidelijk of er nog mensen in de winkel waren. Er ging het verhaal dat er mensen waren gegijzeld. Na de overval leidden agenten het personeel van de winkel... en de klanten naar buiten. Sommige mensen dachten dat er misschien nog een overval er in de winkel was. Daarop ging een arrestatieteam naar binnen, maar er werd niemand gevonden. Over de buit van de overval is niets bekendgemaakt. In het water langs de Kanaalweg in Rotterdam... is het lichaam gevonden van de 57-jarige Petra Stork. Ze werd al ruim twee weken vermist. Het lichaam werd vanmiddag ontdekt door voorbijgangers. Hoe de vrouw met leven is gekomen moet nog duidelijk worden. De afgelopen weken werd er uitgebreid gezocht naar Petra Stork. De politie kreeg daarbij hulp van de Koninklijke Marine. Voor het eerst in maanden heeft Syrië weer diesel gekregen uit Rusland. Dat heeft de eigenaar van twee Italiaanse tankers... die de brandstof vervoerden bekendgemaakt. Mogelijk is de levering een schending van de internationale sancties... tegen het bewind van de Syrische president Assad. Syrië heeft dringend diesel nodig voor de industrie, elektriciteit... en verwarming van huizen, maar ook voor het leger. Het bestuur van Mexico-Stad is een campagne begonnen om burgers ertoe over te halen hun vuurwapens in te leveren. Tijdens de actie depistolering krijgen mensen in ruil voor elk vuurwapen een tabletcomputer of een fiets, afhankelijk van het kaliber van het wapen. Het idee voor het inleveren van de wapens ontstond vorige maand, nadat in het gevaarlijkste district in Mexico-Stad een kind om het leven was gekomen door een verdwaalde kogel.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 400 jaar oud en nog steeds actueel, de Gouden Eeuw. Wie heeft de macht in Nederland? De oranje prins Maurits of de polderaar van Oldebarneveld? Eerst zijn ze bondgenoten, dan ontstaat een strijd op leven en dood. Hoe misschien wel onze grootste staatsman eindigt op het schavot? De Gouden Eeuw, morgenavond 10 voor half 9, Nederland 2. Geef aan het Nationale Mesfonds, want onderzoek en ondersteuning zijn belangrijk. Giro 5057. We luisteren nog steeds naar de grote Gerard Reven show hier bij de VPRO op Radio 1. Drie uur lang uh, gedenken wij twee dingen. Eén, dat de avond van 65 jaar bestaat. Volgens de nu geldende normen voor pensioen is dat pensioengerechtigde leeftijd. Dus het boek is... Uh, uh, uh. Hoewel, dat zou meteen betekenen dat het niet meer gelezen zou hoeven worden. Misschien, wellicht. Nou, maar ik hoop... Uh, Anton Duitzenberg. Ik hoop dat het nog... Heel, het, het zal ook heel erg lang gelezen worden. Het is gewoon echt uh, ja ah, een sonjuweel tweede reden is het verschijnen van het derde deel van de biografie van Nop Maas. Uh, en eigenlijk uh, zijn er diverse redenen om het te hebben over, uh, over Gerard Reven. Dit is niet voor niets dat het uh, vlak voor de kerstmis vanavond is dat we, met Gerard, dat we ons met Gerard Reven bezighouden. Straks onder meer uh, Wim Noordhoek die uh, een selectie heeft gemaakt uit uh, uh, een aantal fragmenten. Hij heeft in 1991 opname Het was toch 1991 uh, Wim? Ja. In 1991 opname gemaakt, uh, heeft Gerard Reven de volledige avonden voor laten lezen. Dat leverde meer dan 30 uur materiaal op. En er werd veel meer gezegd dan alleen uh, het voorlezen. En dat wat er meer gezegd werd, daar is een deel van te horen straks. Een gesprek met Mia van het Hof, die destijds in de jaren 70 de grote Gerard Reven-show produceerde. Uh, Anton Doutzenberg, die er deze hele drie uur bij is. Uh, nu eerst, Tijgertje en Woelrat. Ja, en dit was Jeroen van Kan en ik ben Wim Brans. En wij presenteren dit programma. Geheel tot eigen tevredenheid. Dat in elk geval drie uur lang. Welkom. Tot de tevredenheid van de volken. Ja, tuurlijk. Welkom, tijgertje en woelrad. En dan ga ik één keer jullie volledige namen ook noemen. En dan ga ik daarna gewoon tijgertje en Woelrad blijven zeggen. Ja. Is dat eigenlijk niet lastig dat jullie zo verknoopt zijn geraakt... aan, aan die uh, namen die Gerard Reven uh, bedacht voor jullie? Die namen heeft hij niet bedacht. Die heb ik bedacht. Want hij vroeg mij een naam te bedenken uh, voor de boeken. Dus net als de andere namen van, nou ja, die toen op weg naar het einde al ja. bekend waren. En, en dit en was... Sorry, heeft, sorry voor de fout, tijgertje. Geeft niks. Maar dat komt omdat ik, omdat ik zoveel dingen moest onthouden. Ja, maar Bijvol, veel, bijvoorbeeld, veel, ja? veel mensen denken dat die twee namen door Gerard bedacht zijn... maar ze zijn op verzoek van Gerard door ons bedacht. En dit is tijgertje Willem Bruno van Albada... Daar zat ik aan ja. te denken toen ik, ja. toen, ik, toen ik deze mooie blunder maakte. Tijgertje. En natuurlijk Woerat, Hendrik Lambertus van Manen. En voor jullie verscheen dit jaar Ons leven met Reven. Uitgegeven door de uitgeverij Balans. Wat een eh, om verschillende redenen een bijzonder boek is, denk ik. En dat moeten we in dit uur maar even duidelijk proberen te krijgen. Maar even het vorige uur, want Nop Maas formuleerde een mooie cliffhanger toen we het. Eh, hadden over hoe jullie in het leven van Reven kwamen. En het was omdat jij, dacht ik... Een... Je zag een recensie in NRC in het ja, handelsblad staan met een foto van hem. En toen? Ja, een recensie van Op weg naar het einde met een grote foto. En ik was net enigszins ten einde raad hoe ik in Utrecht verder moest. Ik kende daar geen een... Uh, uh, ja, homoseksualiteit, daar had ik iets over gelezen in een boekje. en een ooievaar pocket van dokter Tolsma en... Er stond alleen achterin dat je in Amsterdam een sociëteit had. <coughs> en verder natuurlijk een heel verhaal wat het was. Maar dat snapte ik ook wel. En, uh, maar ik kende gewoon in Utrecht helemaal niemand... die mijn vriend zou kunnen of willen worden. En toen zag ik plotseling die foto staan. En uh, ik studeerde in Utrecht nog farmacie. En toen ben ik... Uh, een paar keer naar Amsterdam gegaan. Eigenlijk wilde ik naar het COC, maar daar durfde ik niet naar binnen. Want er zat, het was een soort bar met een kijkgaatje in de deur. En ik vond dat, uh, ik vond dat eigenlijk, ik dacht, ja, als ik kan wel naar binnen... maar kom ik er ooit nog uit, ik bedoel. <lacht> Wat had je dan gedacht? Je geen idee, ik dacht dat ze daar misschien wel liederlijke toestanden afspeelden daar binnen. Zelf ook, uh, heb met enige vooroordelen, je over seksualiteit. Nou nee, ik was gewoon verlegen en ik dacht, ja... geen liederlijkheid. moet dat allemaal? <lacht> Ik vond, en ik vond het, zo, het was zo geheimzinnig, het ging zo stiekem glipte de mensen daar naar binnen. Ik dacht, nou, dat wil ik eigenlijk niet. En toen um, dus maakte, zei ik altijd tegen, alder tegen mezelf van, nou ja, ik moet nou wel weer terug... want anders mis ik de laatste trein. En dat heeft, heeft ze een paar keer voorgedaan en toen stond opeens die recensie in de krant. En toen dacht ik, nou, het lijkt me wel een sympathieke kop, die man... En, ik zoek hem gewoon op een uh, telefoongids en ik ga erheen om er zo over te praten. Want die zal er allemaal meer van weten als hij er zelf over schrijft. Ja? En, en, en dus aanbellen. Dat beschrijf je ook in ons leven ja. met Reven? En al ja. binnengelaten? Ja, ik hij was toevallig thuis, gelukkig. <kijf> dat was de dag na zijn verjaardag. En uh, er stonden nog wat drankresten. Een, een fijn. En hij, ja. zegt dan, hij zegt dan tegen je weet je wel hoe duur zo'n je nevertje is? Ja, ik kreeg je nevertje en. Uh, dat werd meteen onder mijn neus. Uh, me, dat, dat werd meteen verteld, of ik dat wel wist, ja. Tijger beschrijft daarvoor uh, vrij gedetailleerd. Uh, voordat hij tenslotte naar Gerard gaat, is hij, uh, wel he, heeft hij heel veel poging gedaan om een uh, um, um, um, vriend, vrienden om.. Um, um, uh, uh, Liedesaffaires. Liefdes, uh, uh, zo hij zoekt dat. Hij benadert heel veel vrienden. Die hij, die hij mooi vindt en aantrekkelijk. op de middelbaar, op het gymnasium al. Maar hij wordt, uh, dat, is, uh, dat schrijft hij in het boek, uh, afgewezen. Hij heeft ook wel uh, uh, in Rome, uh, waar hij uh, op twee keer daarvoor. Uh, voordat hij bij Gerard komt. Uh, naartoe is geweest in de vakanties, uh, in zijn schoolvakanties... waar hij alle kathedralen, alle, oudheid, alle oudheden bezoekt. En, en, en heeft hij wel uh, twee korte uh, affaires, twee uh, hele bijzondere... Uh, um, um, heeft hij dus wel al... Um, enkele dingen meegemaakt, maar hij, doet, hij, hij hoopt dat dat, uh, bl dat, dat uh, dan uh, blijft. Want hij is ook verliefd. Hij wil eigenlijk daarna voor altijd de vriend van deze jongen zijn. Maar hij, die jongen wijst hem toch eigenlijk toch daar wijst hem niet af, maar zegt dat dat niet kan. Dus hij keert daarna terug naar zijn kamer, naar zijn studentenkamer. En als hij werkelijk ten einde raad begint te worden... omdat alles toch eigenlijk uh, op niets uitloopt... dan ziet hij bij toeval, waar hij net over zegt... en waar het boek ook dan begint, waar verha zijn verhaal begint... zijn zijn huwelijksrelatie, zijn partnerschap met Gerard begint... ziet hij bij, uh, in de NRC, die hij, waarop hij geabonneerd is, maar nooit leest. Dus het ja. is dus, dus een echte... Gewoon de foto. Ja, ja. dat ziet hij dus als hij dus een keer opendoet uh, die foto... en ziet hij het woord homoseksualiteit en boek... Ja. En ja, dat is... Uh, maar, en dan, ik... ja, misschien, dit, dit is het voortraject. En dan ja. nu terug naar dat moment. Hè, dat je, je, bent, ja. uh, je hebt aangebeld bij uh, Gerrit Reven. Er ja. staat je neven op tafel. En uh, je hoopt een gesprek met hem te kunnen voeren over die homoseksualiteit. Waarvan je veronderstelde ja. dat hij er meer van, van af wist. En niet geheel ten onrechte. Uh, wat was dat, waar ging het gesprek vervolgens over? Uh, nergens over eigenlijk. Want <laughs> nee. nee, want hij had helemaal geen tijd. Hij had bezoek en... Um... Ik moest maar een andere keer terugkomen. Ik moest maar bellen en dan zou ik een afspraak maken. En dat is ook gebeurd. En toen kwam uh, er een echt Toen, heb we toen hebben we natuurlijk uitvoerig gepraat. En... Ja. Ja. Maar nu, Anton, houdt ze weg. Stel jij je dit even voor? Hè? Mm -hmm. Nu. Je, hè? Je, bent, je bent schrijver. Je bent, een, je, bent, je bent een redelijk. Mens van vlees en bloed. Een mens van vlees en bloed. En een jonge schrijver. Ja. En jij hebt mm -hmm. een boek geschreven. Waarin je schrijft over je homoseksualiteit. Of weet ik veel. Wat kun jij je voorstellen dat er nu bij je aangebeeld wordt. Nou, het wordt wel eens bij mij aangebeld, maar omdat ik niet over homoseksualiteit schrijf... krijg ik hele andere mensen aan <lacht> Dan krijg je er mijn vader genoeg fijne vragen over voor de PM. Dus er zit ja. wel enige raakvlakken. <lacht> maar uh, ik, ik kan me helemaal voorstellen... Uh, ik, maar ik kan me vooral voorstellen hoe, uh, hoe Willem zich gevoeld heeft. Wat een bevrijding dat is geweest in die tijd. Dat je gewoon, ook gewoon met open armen eigenlijk ontvangen wordt bij iemand... Uh, Stel dat je was afgewezen, dat was voor jou natuurlijk voor jouw leven... was het finesse geweest waarschijnlijk. Nou oh ja, dan had ik gewoon verder moeten zoeken natuurlijk. Dat had ik denk ik ook wel gedaan, maar... ja, het was meteen uh, raak eigenlijk, dus... Uh. Nog eventjes iets vanuit uit het vorige uur ook... wat we ook even nu uh, ter tafel moeten brengen. K kerstmis met, met, uh, met Gerard Reven. Ja. Uh, hij nou, vond alles zonde, hè? Want hij gaf liever niet te veel geld uit. Ja, hij was natuurlijk zuinig, maar hij had ook niet veel geld trouwens. Maar hij... Uh, hij had gewoon een geweldige hekel aan de feestdagen. Kerst en oud en nieuw vond hij een ramp. Daar zou hij het liefst helemaal niet bij betrokken zijn. Maar ja, uh, we proberen er toch wat leuks van te maken. En meestal ging het wel. Maar we deden niet veel bijzonders. Uh. Willem, de, uh, sorry dat ik je onderbreek. Ja, nee. Maar even, in de avonden gaat hij echt op, op bezoek bij Victor Poort... in de hoop dat er een kerstboom staat. Ja. Uh, en hij is teleurgesteld uh. dat hij er niet staat. Stond er bij jullie een kerstboom in huis? Uh, we hadden af en toe wel een kerstboom. Ik Toch geloof wel. niet altijd, maar <coughs> diverse jaren wel. Toch wel? Ja, jawel. Ja. En dat was zijn initiatief? Uh, dat zou ik niet meer durven te zeggen. Willem, denk <coughs> ja? of ja, uh, beslist. Uh, beslist. Ja. En de versierselen... Ja? Hebben zijn bij, uh, bij, bij, bij Tijger en mij gebleven. Oké, okay, ja, dat geloof, geloof is ja. <laughs> goed. Wat bedoel je De Siezelen ja. uit de boom. Gerard, inderdaad. Ja. Uh, uh, dat is een. Uh, heel, heel erg. Heel, uh, voor hem was natuurlijk de kerstboom. Uh, met kerst een heel belangrijke, uh, belangrijke Symbool. symbool ja. Heel belangrijk. En hij heeft ook. Uh, uh, nog voordat hij bij tijger kwam zelf of misschien wel toen hij met tijger was een heel klein kerstboompje gemaakt van een kunststof en daarin uh, prachtig gesied met hele kleine mini balletjes en trompetjes en uh, klokjes. En toch hield hij niet van kerst. Zei hij. Uh, ja dat. Uh, Hoe uh, heb jij dat ervaren? Uh, uh, hij vond, nee, hij vond echt een feestdag een ramp Hij klaagde ja, altijd dat stenen was, benen als wel, dat er weer dat aankwam. Maar die of Die, die, die vond hij het, het versieren van een kerstboom kenlijk. Ja, dat vond hij wel leuk kendler, ja, kendler, ja leuk. Hij kon het ook heel goed. Ja. En dus jullie versieren waar... nog elk jaar de kerstboom met de oorspronkelijke uh, Gerard Reven versiering uh, uh, Dit jaar, dit jaar, we hebben het heel lang niet gedaan. Waaruit uh, bestaat die, die collectie? Uh, nou ja, uit uh, ballen. He, Kerstballen. <laughs> maar uh, ja, um, um, uh, alle uh, gekleurde uh, pegels, pegels, uh, een stoeltjes van parels, een stoel trompetjes, klokjes. Uh, tijger, weet jij het? Nee, dat is het wel zo'n beetje. <laughs> de piek, de piek en piek. Hebben we ook nog ja. de... de peak... Uit die tijd? Of... Ja, nee, ja, ja. uit die tijd. Die Oké, okay, mooi. Ja. Als jullie Je nu, als de, jullie in in een, nu een ik, ik ga zo wat hebben. Dan gaan we weer het archief in. Maar, maar eerst wil ik even... Uh, ja, maar, mag ik eventjes? Ja? Ja, ik zeg dan eerst dat als u zinnen heeft dat u ze op kunt sturen... naar marathoninterview@vpro.nl. Marathoninterview@vpro.nl. Dus uh, favoriete zinnen van Gerard Reven. Maar de, u mag ook een opmerkelijke zin of een lelijke zin... Als u in slaag om die te vinden. Dat lijkt en en vragen, mag ook. Vragen, vragen mag ook. Vragen mag ook. Hebben en dan nu je, hebben de jullie, oogst. Ja, wacht even nog een aantal. Hebben, hebben, hebben jullie zinnen die je wel eens gebruikt, die uit de mm. tijd dat jullie met Gerard. Uh, nee, ja, dat doen wij ja, niet, veel maar dat komt, uh, ja, dat dat komt dat, gewoon uh, tijdens het spreken. Uh, maar je uh, doet uh, niet anders. Wat ja, dan? wij uh, hebben ze verzameld en die zijn ook in ons boek opgenomen. Ja. Uh, ja, als jij een bepaald woord zegt, <laughs> dat in zo'n. In zo'n one-liner zit, ja, dat dan, dan openen wij natuurlijk... Ja, dit, dan wachten deze zinnen, die komen straks... De... Oliebol. <lacht> nee, weet ik niks op. nee Een soort geërdreven jukebox, je de, de, de... Moet... Je drukt op de juiste knop <laughs> ja, en dan precies. komt er een... Ja. Weet welke ja. pagina? Uh, ik weet helaas ja, niet zoveel voor de zal het even opzoeken. Maar jullie ja, nee, zullen uh, toch wel een favoriet uh, hebben? Want je zegt van, dit is helemaal geen Zoveel. Ja, Tijger zoeken. We en hebben dan ze voor, een, dan hebben dan ze voor die, het boek ja. uh, dus ja, verzameld. Ja. En uh, zijn vaak s'nachts opgestaan. Een ja, om een inval, inval als wel een inval. -e Boerad, let op. Ja? Let op. Oh. Prima. We, we gaan even de, de, de, de Gerard-Geven quiz met jullie doen: dat zijn de clichés, dubbelzinnigheden en scabreuze grappen. Nou, dit is niet zo'n zo moeilijke uh, wortel. De jongens hebben een wortel, de meisjes hebben een brievenbus. Ja. Edelste instincten. Je wekt de edelste... Uh, nee, ja. ja je, bent... je wekt de edelste instincten in de mens. Bijvoorbeeld. Dit is een uh, eentje die veel mensen ken kennen. De mensen moeten thuis niet schrikken. Bloedkanker. De bloedkanker achter je hart, dan heb de dok dokter lang zoeken. Kutzing. Laat <laughs> je kutzing, kutzing, kutzing. <laughs> Verwarring. Verwarring weet ik niet. Ik weet niet. Verwarring zaai je in het. Oh ja, ja, in het kamp van de tegenstand, inderdaad. Nee. Ontwikkel. <lacht> Ontwikkel uw snikkel. <lacht> en dan hebben we er nog één en dan ga ik een paar zinnen doen. Bijenkorf. Bijenkorf? Moeder. Oh ja, moeder. <lacht> ja. Uh, moeder zijn wel in de bijenkorf, kind niet zo zeuren. <lacht> dit, dit hebben jullie allemaal opgeschreven. Want dit, dit, dit, dat, dat zei hij dan, dan hebben jullie gewoon. Ja, alles wat ons te binnen schoot, hebben we verzameld. Uit die tijd, hè? Ja, en op plaats dan denk je steeds weer dat je iets nieuws hebt... maar dan had je het al, dus dan houdt het gewoon een keer op. Maar dat zijn net als de kerstversiering uitdrukkingen die, die jullie nog steeds heel vaak gebruiken. Ja, nou ja, natuurlijk. Ja. Oorlog. Altijd. Oorlog. Ik wist het uh, nog niet afgelopen. Uh, er komt vast gauw oorlog. Ja, het is echt niet te geloven hoe tekstvast jullie nog zijn. Hier, een paar zinnen ook. En dan gaan we weer het archief in. Ik ga er vier doen. Kees van Velsen, uit de Vlaamse documentaire. Hoe mensen ook hebben onthouden wat hij wat in interviews zei. Dat is wel bijzonder. Slager, mag ik nog wat afsnijsel van de hond? Maar niet die van gisteren, want daar is mijn vader bijna ingestikt. Hans Meijer. Vooruitgang bestaat niet, en dat is maar goed ook. Want zoals het is, is het al erg genoeg. Paul van Dam. Geld voor een dode uitgeven was goed. Maar geld in het water gooien, daar had niemand iets aan. En dan komt er nog eentje. En dat is Paul Robert. Het Rooms-Katholicisme is een heel makkelijk geloof. Je hoeft nergens in te geloven als je maar een goede katholiek bent. Ik weet nog iets, een grappig verhaaltje... wat geloof ja. ik nog nergens staat. Geert vertelde ook dat toen hij in Amsterdam daar op de bij de Nieuwmarkt woonde, dan ging hij naar een viswinkel. En in die tijd waren de Oostblok vluchtelingen. En het was mevrouw die waarschijnlijk uit Hongarije kwam of zo. En die wilde uitgesneden bokking bestellen bij de visboer. En die vroeg om twee ons uitgescheten bokking... waarop iedereen in lachen uitbarstte. En die vrouw heel kwaad werd en zei... Die mensen zijn zo dom, ik kan maken hun plat tegen muur. Ik vind het ook een leuk, leuk verhaaltje. En ik heb nog één waarvan ik niet zeker weet of die in ons boek is opgenomen staat. Als je sterft, verandert je lichaam in een ongerookte ham... die zo spoedig mogelijk de deur uit moet. Zeer mooi. U luistert naar uh, Radio 1, de VPRO op Radio 1. De grote Gerard Revers-show. Uh, zoals gezegd... Um... De radio speelt een grote rol in het uh, boek De Avonden. Wordt voortdurend aangezet en toch ook weer uitgezet... als er niks uh, van de gading van of de vader van Frits van Echters... of Frits van Echters zelf te vinden valt. Uh, we hebben uitgezocht wat er in december 1946 zoal op de radio was. En deze man was destijds niet weg te slaan... uit het repertoire van Hilversum 1 en Hilversum 2. Jan Corduwener met zijn orkest Heimwee. Van in de studio zei net... je kunt je even bijna niet voorstellen zittend voor de radio luisterend naar dit. Uh, dat is waarschijnlijk ook de reden dat die knop van de radio voortdurend uit wordt gezet. Uh, omdat er uh, niets op te vinden valt. Elke keer vol verwachting zet Frits van Echter zijn toestel aan. En uh, vervolgens weer uit als er weer een of andere wals klinkt of iets wat uh, muziek dat helpt. Dat is een van de uitspraken die iemand heeft gemaild. Dat kunt u overigens nog steeds doen. Marathoninterview@vpro.nl. Daar kunt u uw uh, mooiste Revenzin heen sturen. Uh, we hebben misschien Reven nu net iets te lang niet gehoord. Gedicht voor mijn 39e verjaardag. Soms zijn er dagen dat ik urenlang niet hoef te denken aan de dood. Maar bij mijn opstaan al was ik vanmorgen aan de dood gedachtig. De lampen brandden nog, of het al avond was. Zo vroeg reeds dacht ik aan de doden. Desmiddags verscheen Michael. Ik maakte brood voor hem. Ik keek naar hem terwijl hij at en zag zijn jeugd. Toen hij weer weg was, dronk ik uit zijn glas... en trok mij heigend af. Hoor dan mijn stem... O eeuwige, gedenk u toch aan mij... die voortschrijdt tussen dood en dood... in een begoogeling... en in uw tijdloos graf reeds rust. Bekentenis. Voordat ik in de nacht ga... die voor eeuwig lichtloos gloeit... wil ik nog eenmaal spreken en dit zeggen dat ik nooit anders heb gezocht dan u, dan u, dan u alleen. Roem. U bent, zegt de groenteman, wel zo ongeveer de beste schrijver die we hebben. Die man zegt niet zomaar wat. Ik bedoel, hij zou zoiets niet zeggen als het niet waar was. Ik zwijg. En kijk stil voor mij uit. En denk, waarheen, waarvoor, waarom? Een uh, drietal gedichten van uh, Gerard Reven. Die, uh, straks komen er, nog, komen er nog een aantal voorbij. Hier op uh, Radio 1 bij de VPRO, de grote Gerard Reven-show. Waar we nu praten met Territje en Woerad in het volgende uur... onder meer nog met uh, Noot Maas en Anton Doutzenberg... die hier ook aanwezig is. En straks ook nog die fragmenten uit die 30 uur voordracht. Ja, die, dood, dood, die, uh... daar kan je nog iets bij zeggen. Net naar aanleiding Indoor, van dood. het eerste gedicht. Um, die 30 uren worsteling met de tekst van het boek De Avonden... de meest voorkomende woorden daarin zijn de verzuchting. Dood. Dood. Twee keer. En als ik dan nu even terug kan naar de gedichten, die overigens heel vaak over de dood gaan. Dat zal ik, daar wil ik jullie zo ook wat over vragen, Tijgertje en, uh, en Woelrad. Maar wat jullie heel mooi beschrijven in Ons leven met Reven... dat, is, nou, dat zijn verschillende dingen, maar, maar ook... als jij hem uh, hebt, hebt ontmoet, dat, dan, dan heeft hij zijn... Uh, het dus een reeks gedichten die zijn. In, wanneer? Dat is na, na de Tot U, hè? Dat je, wanneer ontmoet je hem precies? Uh, nee, na, nou, op weg naar het einde. Op weg naar het einde, ja. ja. En je schrijft ook iets over die gedichten van hem. Want daar heeft hij een hele mooie theorie over. En voordat deze uitzending begon hadden we het daarover, dat konden we het niet meer vinden. Toen zei je, dat zoek ik wel even oh, ja. op. Ja. Weet je nog wat hij. Uh, die... Ja, ik heb het gedeeltelijk, uh, gedeeltelijk kunnen reconstrueren. <laughs> niet helemaal, want het was nogal een enorme volzin. Maar in ieder geval schrijft hij... Mijn poëzie is niet bedacht zoals die van Vrooman... of ludiek zoals die van Lucebert. Maar hij stijgt in zijn hoogtepunten... boven de betekenis van de woorden uit. Zoiets was het ongeveer. Hij stijgt in zijn hoogtepunten boven de... Als, je hem ja. nu, als, je, als jullie hem nu weer horen lezen, als je dit hoort, die gedichten... Ja. Wat denk je dan? Prachtig, ja. Ik vind de gedichten geweldig mooi. Vooral, ja, vooral de, de eerste tijd... Uh, die, die schetsgedichten vind ik ook wel leuk, natuurlijk. Die, die spottende gedichten. Maar ik vind toch de, de, de eerste gedichten die in nader tot u stonden, eigenlijk het mooiste. Later zijn er nog een aantal ook wel heel bijzondere gekomen, verspreid. Maar hij heeft ook een tijd gewoon al. Uh, ja, gewoon, uh, voor de grap, allerlei onzin, gedicht. En ja, dat is ook de tijd... D, j, j, ik zeg al, jullie beschrijven heel veel dingen heel mooi... maar het is ook de tijd dat hij zich bijvoorbeeld... dan moet je even uitleggen hoe dat zat... Een, een, dat witte tropenkostuum liet... Uh, liet ja. uh, <laughs> vertel maar. Uh, ik geloof dat dat voor het eerst was voor... Um, Carré. Ja, ja, ja, poëzie poëzie ja, ja, poëzie in Carré. Ja, poëzie in Carré, inderdaad. En uh, nou, dat, was een, dat werd een mooie show... Uh, omdat hij ook uh, dat witte kostuum en allerlei, en bij ieder gedicht een andere kleur belicht. En als het gedicht voorbij was... liet hij dat velletje zo de zaal in dwarrelen. En dan dook iedereen om dat uh, gedicht te pakken te krijgen. En nou ja, het was een groot succes natuurlijk. Het was een leuke act. Maar, ik, ja, Dan nog ik even benieuwd naar Ben. En dat, dat, dat, dat, dat maak ik niet op uit jullie uh, boek... en ook niet uit de biografie van Not Maas. Hoe komt het dat Reven, zeg maar, in die periode dat hij... Die met jou was en dan ook met jou... zoveel overstapte op poëzie. Hij, vond, hij had een heel grillig... Uh, ja. zijn literaire kan je aan een heel grillig verloop. Hij had van alles geprobeerd, van toneel... tot Engelstalig, tot... Uh, hoe komt ja, dat dan, ik, dat hij dat heeft opgepakt... in jullie tijd? Nou, hij was, uh, er waren ook een paar gedichten... al van voor mijn tijd. Er was toen al wel wat eerder... al aan begonnen. Ik ja, um, ben vergeten welk ook... Op gedicht op een verjaardag. Maar was minimaal, glaub... minimaal, denk ik. Ja, was nog niet zoveel. Ik, weet niet. ik, geloof, ik denk eigenlijk dat hij zich in uh, Grunterp gelukkig voelde. En er was natuurlijk ook veel alleen omdat ik in Amsterdam studeren moest. En dan zat hij daar helemaal in dat dood eenzame dorpje. En waar maar iedereen... dan zat hij in Frankrijk ook, weet je maar ja, dan maar bedoel, wel... ja, maar dat inspireerde hem juist natuurlijk. Ja, Frankrijk, ja. Heeft hij relatief weinig poëzie geschreven? Oh, dat kan goed. Een... Ja, maar in Frankrijk was hij zo verschrikkelijk druk met bouwen... dat ja, hij ja. helemaal niet aan schrijven ja. toe kwam. Want hij heeft daarvoor, uh, in zijn verzamelde poëzie... komen een aantal versen voor die hij geschreven heeft als scholier. En nog ja. een paar daarna. Ja. Ja. Maar de ja. echte grote ja. eruptie van poëzie komt pas veel later. Was er een, want inderdaad een vrij grillig verloop van zijn uh, literaire arbeid? Was er een, een, een reden destijds voor hem om die poëzie te gaan schrijven? Voor zover je weet. Nee, geen speciale reden volgens mij. Hij vond het gewoon... Hij deed het graag. En je ja. zei hij was gelukkig. Ja, volgens mij <coughs> ja. Uh, had dat, dat, dat daar een mee te Dat zal te Tijger nooit uh, hij had hij zeggen, alle vind ik. Ja. Volgens mij is uh, Gerard uh, uh, voor het eerst in zijn leven volledig gelukkig. Helemaal gelukkig. Er ontbreekt mm. niets. Hij mm. maakt zich natuurlijk daarover zorgen... Maar het is een uiting van, van, van, van, van zijn uh, van geluk. In 1965, vier, 65, mm -hmm. schrijft hij geloof ik 20 gedichten We hebben ze ben vergeten. We hebben ze tijd, vergeten. He? een hele korte tijd de een na de ander komt er, schrijf, ja. kan hij. Uh, wat, en... wat weer onverlet laat, dat hoe gelukkig ook, uh, met jullie in Friesland. Uh, in, uh, in, uh, in toch nog weer de. de uh, uh, altijd weer de nodige strubbelingen zijn. Hè? Hij, hij, uh, kon, hij kon onverhoeds, onverwachts, totaal uh, woedend worden. Ja. Je beschrijft een scène met, of jullie beschrijven een scène met, met Hanni Michaelis... met wie hij heel lang geweest ja. was, die op bezoek komt... en dan gooit ja. hij al het eten naar buiten. Uh, ja, inderdaad. Ja, dat was uit irritatie, omdat ja, hij leed eigenlijk gezichtsverlies... omdat Hanni toch wel... Graag spotten met wat hij zei en hem altijd terecht wees aan de lopende band. En als er dan bezoek was, dan vond hij dat toch niet zo leuk en dan begon hij zich op te winden. En uh, ja, hij had natuurlijk ook wat gedronken inmiddels. En werd hij opeens razend, en pakte hij de pan met runderlapjes en die smeet hij buiten op de betonnen plaats en vertrok kwaad naar boven naar zijn bed. En uh, ja, toen moest ik natuurlijk het bezoek een beetje. <lacht> <lacht> APSeren, ja. want die dachten misschien ook wel dat het door hun kwam. En uh, ja, dat deed er verder niet toe. En dan, dus ik bleef gewoon nog even een beetje doorkletsen, zoals dat altijd was. Want het was natuurlijk ook wel vaker, waren er wel toestanden. Maar, maar wat is met vaker toestanden? Daar kunnen we het nu allemaal openhartig over hebben, want het is ja, allemaal hoor. achter de rug. Ja. Hoe vaak waren dat soort toestanden er uh, met hem? Nou, denk ik één keer per maand of zo. Maar dan echt de woede aanvallen. Ja, ja, maar verder, hij was natuurlijk altijd, of natuurlijk, hij was van aard heel depressief eigenlijk. En hij zat altijd maar te tobben over de dood. En over het naar de dood toeleven, na je veertigste jaar. En uh, ja, dat als je nog jong bent, vind je dat niet, wil je dat niet en vind je dat niet zo leuk om te horen. Maar ik, ik luisterde altijd braaf, want hij had enorme filosofieën. Hij las jong. Hij, uh, hij was erg gesteld op de filosoof Jung. En, hij was bezig met het katholicisme en... Nou ja, hij moest een worden hebben, dat was ik. Maar er was ook, als je zegt over... Nou oké, okay, dat, dat, dat, dat, dat gebeurde één keer per maand. Dat, dat was natuurlijk niet, niet altijd even makkelijk. Maar ik zit nu aan die scène te denken. En die heb ik een paar keer gelezen. Toen dacht ik, hoe moet dat dan geweest zijn? Moet jij maar even beschrijven. Dan, ja. wordt die, dan krijgt hij een angstaanval in de trein. Oh ja. En dan in ja. Assen of zo is dat, hè? Hij was naar dokter Trimbos geweest. En daar had hij ook weer over zijn drankgebruik gepraat en... Want eigenlijk, hij, uh, hoe zat het dan ook weer? Um, in ieder geval, dokter Trimbos had gezegd dat hij toch wel degelijk wat drinken moest. Maar hij moest dan vlak voordat hij naar bed ging maar een glas nemen. Dat had ik ook al zo vaak gezegd. Maar mij, ja, mijn... helemaal, dan lig je alvast in je bed. Als dokter ja. Trimbos het zegt, ja. dan, uh, dan klopt nou, het. En toen, toen was met, uh, hij dus helemaal verheugd. En uh, hij had toen ook uh, vrij, waarschijnlijk vrij weinig, dus veel minder gedronken dan andere dagen. Hij had daar gelogeerd met Trimbos. En toen, zat hij in de trein, en toen bleek hij in het verkeerde treindeel te zitten, niet naar Friesland, maar naar Groningen. Bovendien dacht hij dat de trein de lucht inging. Dus hij had een soort hallucinatie en een angstaanval kreeg hij. Toen is hij bliksemsnel uitgestapt in Wolvega en heeft hij zich naar het ziekenhuis in Assen laten vervoeren. En uh, de behandelende psychiater die, ja, die heeft hem eerst uh, helemaal uh, plat gespoten, zoals het heet. En toen heeft hij eindeloos gesprekken gevoerd. Ik geloof dat hij daar twee weken heeft gelegen. En wanneer hoorde, hoorde jij dat? dat hij beetje... uh, ja, ik wachtte op hem in, in het station Heerenveen. Er werd plotseling mijn naam opgeroepen. Dus ik schrok nogal. <laughs> ik dacht toch, het was iets heel ergs. En toen zei hij nou, dat het niet ernstig was. Maar vertelde ze de, wat er gebeurd was. Maar het gezien, wat het beeld wat opreist uit jullie boek... en het beeld wat ook opreist uit de biografie van Lop Maas... is het toch van een tamelijk getroubleerde man... Die het, het, het, het verbaasde eigenlijk met terugwerkende kracht... dat er nog zo'n uurve tot stand heeft kunnen komen... gezien de omstandigheden, bijna. Ja, dat is ook zo zeker. Want kon het had niet veel gescheeld ook, of dat uurve was er niet geweest. Nee, hij kon erg moeilijk aan het werk komen. En, en in Friesland ging het nog wel ten eerste... omdat hij in de eerste tijd er echt heel gelukkig was. En hij had ook voor het eerst een eigen huis, dat was natuurlijk ook... Uh, Heel fijn vond hij dat. En ja, het was er zo rustig. En dat hij echt wel... Hij dronk ook wel enorm veel als ik weg was. Maar dan kon hij toen nog vrij goed tegen. Hij dronk echt wel vier flessen wijn per dag. En in het begin januari... Jeneen... En was hij, dan, was hij dan bezopen? Of uh, was hij, kon hij nog niet Nou nee hoor, hij hield zich wel goed. Ja, hij werd wel een beetje geëxalteerd natuurlijk. En uh, werd dan... Uh, ja, overgevoelig werd hij dan wel. <laughs> hij hij uh, ja, ja nou, iets um, ik wilde iets, iets nog zeggen over de, de geweldige uh, over zijn werk in die jaren. Uh, ik denk, we hebben het er vaak over gehad. Ik, wij gel, ik denk en dat eigenlijk uh, voor, dat de eerste jongen en ik denk ook de enige jongen van wie hij onvoorwaardelijk kon houden, was Willem. En uh, omdat hij had ontdekt dat die jongen onvoorwaardelijk van hem hield en wilde houden. En dat had hij nooit gehad, want in zijn leven kon iedereen dienen. Ik denk ook dat in de rest van zijn leven, tot het laatst toe, eigenlijk iedereen heeft kunnen dienen. Behalve Willem, van wie hij overtuigd was dat hij van, hem, van wie hij niet, die niet diende, maar van wie hij onvoorwaardelijk hield. En in die peri eerste periode daarvan, als dat tot hem doordringt... en hij die veel jongere, naïeve jongen uh, bij hem heeft... in, dat, in die fasen van uh, in het huis, in, in, in zijn eerste huis... dan is hij zo geïnspireerd, is hij zo vol van alles... dat hij uh, niet alleen nadat het U schrijft... maar ook nog een serie uh, uh, indrukwekkende gedichten... En wij hebben, we horen heel vaak dat voor heel veel, uh, heel veel uh, fanbewonderaars van Gerard, vooral de gedichten, het hoogte, voor hun het hoogtepunt van zijn werk, nu, nu het afgesloten is, uh, Zeggen zij. Dat horen wij vaak. Je beschrijft een idylle tussen, tussen, tussen Gerard ja, en. Dat, en dat, ja, dat, heb je niet het idee achteraf dat, dat je die idylle verstoord hebt? Nee, want dat is, ja, kijk, dat, dat, dat wordt altijd. Dat wordt, dat is, ik, ik ben gevraagd om de idylle in stand te houden. Okay. Na zes jaar de, de, de, de, de, de, uh, Gerard werd Gerard zo uh, uh, geestesziek. Hij had zoveel verschrikkelijke aanvallen van wanhoop... maar die volgens Tijger uh, toch duiden op een, op een, sein, uh, op een, op een ziekte een ziektebeeld... dat het voor hem onmogelijk was om, om dat vol te houden. En hij heeft erover heel erg uh, nagedacht en vaak gedacht... was er maar een jongen die nu bij me was... en die uh, ook net zo onvoorwaardelijk van Gerard kon houden als ik. Mm -hmm. En maar ook van mij... Ja, want, mag ik daar nog wat over Latuurlijk, vragen? Want dat, dat, is, dat, dat, nee. dat intrigeert mij dan ook bij het lezen van jullie boeken. Uh, Ons leven met reven. Uh, daar, ja, dat neemt toe in de loop van het verhaal. Die aanvallen van uh, paniek, uh, hysterie, uh, nou ja, uh, uitvrieken, op zijn uh, oud hippies gezegd... Um, en eigenlijk iedereen heeft van die aanvallen. Want Hannie Michaelis is ook niet mis af en toe. Uh, als ik jou, want dat zijn toch allemaal jouw beschrijvingen, Willem. Um, en ook Woelrad die krijgt het af en toe behoorlijk te kwaad. Er is er eentje die rustig blijft. Dat ben jij, Willem. Hoe ja, kan ik dat zou. nou? <laughs> Ja, dat weet ik ook niet. Ik uh, zal wel erg flegmatisch zijn, denk ik. Nou, uh, nee. ik denk dat Tiger inderdaad de enige jongen is, zo, is geweest... Bestaat, bestaat, die zo jong zulke spanningen aan kan en zich, zich kan handhaven ja, naast dat hem. Is... Dat is niet, dat die, ik heb er vaak over nagedacht. Ik denk dat er niet één, één jongen in die, zou zijn in Nederland... die één maand dat zou hebben kunnen volhouden. Maar wat moet ik me even voor de goede orde? Uh, voortdurend sarren. en tre, uh, Eigenlijk uh, kan hij zijn, zijn, zijn, zijn liefde uit zich door te sarren en te treiteren. En uh, uh, ja... Uh, <tus> Ja, dat is natuurlijk wel erg, uh, erg uh, grof. Maar dat, uh, ja, hoe je dat moet voorstellen... Uh, uh, hij, heeft, hij, hij, hij twijfelt aan, aan, aan, aan zijn schrijverschap natuurlijk... En dat soort inzinkingen heeft hij veel, dat hij tijgeren moet troosten en moed moet inspreken. Er gebeuren zo, er komen zoveel brieven, er zijn zoveel recensies, zoveel andere dingen die hem benauwen en die hem deprimeren. En, uh, en die hem te veel laten drinken daardoor. Hij zoekt dan toch een roes of vergetelheid, waardoor hij juist nog meer uh, vaak opgewonden raakt. Uh, Tijger zou dat veel beter kunnen verwoorden, want dat was eigenlijk bijna onmogelijk in ons boek om, de, om, de, om, om, om het goed te beschrijven. Het werd, werd, het... Ja, ja. Wat, dat is mooi wat je nou, zegt, want dat hebben, jullie toch, dat, heb je wel, dat hebben jullie wel gedaan om in die tijd weer te gaan zitten zonder de ja. oordelen achteraf erin. En vol, ja, ik kan ja, niet beoordelen, nou, dat is een, maar, ja. maar dat, moet toch, dat was toch een gekke huis af en toe? Uh, jawel want ja, ja. je moet je toch afgevraagd hebben moet ik hier wel mee doorgaan want, want ja. je, je hebt nou, kennelijk ja, ik, een ik hoge dacht, nou, tolerantiegrens wat dat betreft maar ook, um, ook bij mensen die heel stabiel is wordt wel eens een grens bereikt die, die niet overschreden um, kan worden oh ja, na een geval. jaar of zes toen Woerat op mijn verjaardag kwam dacht, ik vond ik vond het meteen een leuke jongen en ik dacht goh, als hij nou eens bij ons zou kunnen blijven dan zou ik het uh, vast samen met hem volhouden en als dat niet zo is dan vraag me af waar het een keer ophoudt. Want niet dat ik Geert in de steek wilde laten, absoluut niet. Maar ik begon echt een beetje te verzuren en ik voelde me oud worden veel te snel. Het was eigenlijk niet meer leuk, want iedere ochtend dan was het springen en dansen. En vooral als hij iets geschreven had, maar smiddags... Uh, ja, dan had hij eigenlijk niks meer te doen. Want hij kon toch maar een, hooguit een halve bladzijde of een bladzijde per dag schrijven. Een dus... halve bladzijde dus schreef hij en dan was het klaar. Ja, en dan ging hij brieven schrijven. Nou ja, en dan was hij verder. Dan kon hij nog gaan metselen, maar dan was het <lacht> echt verder. Dan, dan waren alle toch... activiteiten wel opgezomd. Ja, zijn. en dan moest ik hem dus eigenlijk uh, amuseren. Dan, dan, dan de rest maakte de fles. Uh, autotochtjes, eerst nog autotochtjes. Of we gingen wandelen in Gaasterland Maar wat voor auto Dan ging je gewoon ergens naartoe rijden. <tijdens> ja, gewoon over de kleine landweggetjes rijden. vond hij heerlijk. Als dat maar hobbelde dan... <tijdens> Ja. Dan was er niks aan de hand. En het, en het heren enkelspel, wat een Zeker, ja, acht keer per dag bedreven onderspeld. Nou, een een acht van keer is wat veel, maar vijf keer... Was uh, negen maanden per dag de hoede beroeren om enigszins rustig te blijven. Ja, maar even, even, nou. even om dat gewoon medisch te behandelen. Hij masturbeerde negen keer per dag om rustig te... Nou, dat lijkt me wat overdreven. Volgens mij was het uh, ja, vijf keer of zo. Maar het was wel zo'n beetje oh. met een tussen... Tussen poos van anderhalf, twee uur kon hij gewoon altijd weer. Dus ja, reken maar uit. En tussendoor was er ook <tie> nog tijd om poëzie te schrijven. De blijde boodschap. Ik zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie. En dacht, zijn heiligheid zal toch wel gewacht maken... van het toenemend verval der zeden. En ja hoor, nauwelijks was hij begonnen, of ik hoorde al... Decadentia, immorale, multifelti corti rocci, influenza filmi in cinema bestiale, contra sacrissima matrimoniacale, criminale atiestorum rerum novarum. Et cum spiritu tuo, cortomo, niks aan de handa. Het was jammer dat het zo kort duurde. Maar toen het uit was, was er fijne muziek van het leger. Ik vind dit leven al geweldig. En straks nog het eeuwig leven in de hemel. Je vraagt je wel eens af, waar hebben wij het aan verdiend? Geert Reven in zijn meest, uh, meest blijmoedige gedaante. Dit is uh, de VPRO hier op Radio 6 met de grote Geert Reven Show. Omdat uh, de avond de 65 jaar bestaat en op Maas uh, het derde deel van zijn biografie heeft... Uh Radio, radio 1. 1. Zeg ik iets anders? Wat ja, ik? ik weet niet wat je zei, maar het is Radio 1. Het is 1. Radio 1. Ja, excuse. Ja, Radio 6. Daar zit ik soms ook vandaar. Um, u kunt uh, naar dit programma op Radio 1 een mailtje sturen... als u uw favoriete zin aan ons kenbaar wilt maken. Dat kan op marathoninterview.nl. marathoninterview@vpro.nl. Dat heeft u intussen in grote getalen gedaan. Zelfs zo erg dat hier papierschaarste heerst, geloof ik. Inmiddels. Ja, en het is prachtig. Want je kunt, dat bewijst ook hoe levendig dat, dat werk nog steeds is. En hoe mensen het waarderen. En uh, ook hoe coherent het is en hoe je het voortdurend... Kijk, dit is een mooi voorbeeld. We hebben het net gehad over hoe Reven dacht dat de trein ging uh, vliegen en opgenomen moest worden. Hij zat in de trein uh, uh, richting uh, Groningen en hij had er eerder uit gemoeten. Nou goed, dit is een zin opgestuurd door Rob Engelsman al een tijdje geleden die heel toepasselijk is. Die trein slingert nogal, zei ze. U heeft er kijk op, dacht ik. Fantastisch. Maar ook dit is mooi om even te citeren. En dan mag daarna Anton Duitsenberger een vraag stellen over de avonden... die ook te sprake komen in jullie boek, Tijger en Woerad. Even dit uit de avonden dan. De avonden kan namelijk ook ontroerend zijn, schrijft Wilfried Dierik. Ik sla het boek zomaar open en lees dan in hoofdstuk 6. Het doorheen mengen van een zorgvuldig bereide maaltijd... geldt als een belediging van degene... Die hem heeft gekookt, vader, zei hij, zijn moeder aankijkend. Ze sloeg de ogen neer. We gaan terug naar de avonden. Oh, jij wilde er iets aan, Anton Doutzenberg. Ja, ik even benieuwd naar Ben. De avonden komen eigenlijk qua populariteit langzaam op gang. Het boek en de reputatie van het boek. Wanneer hebben jullie het voor het eerst gelezen? Voor of na de ontmoeting? Na de ontmoeting pas. Ik had wel op school gehoord dat... Uh, wij hadden vrij sumier Nederlands onderwijs op het Gymnasium Bertha. Het was niet zo'n heel belangrijk vak. Maar van Gerard hadden ze natuurlijk de avonden genoemd. Of had uh, meneer Seuterman de avonden genoemd. Onder andere... En verder eigenlijk alleen gezegd dat hij homoseksueel was. Dat uh, ja. werd verder niet uitgelegd. <laughs> en toen kwam de volgende schrijver weer aan bod. Dat had maar, je niet getriggerd, zeg maar. dat moet ik lezen. Nee, eigenlijk niet. Nee. Want, het was pas nee. de foto, eerder geloof, dan de mededeling. Ja. Ja. Ja. Nee, ook niet. Het was, ook niet. Uh, nee, pas toen ik Geert leerde kennen en, wist, en begreep ja. dat hij schrijver. Nou ja, hij, ik wist dus ja. uit de recensie dat hij schrijver was natuurlijk ook. En uh, toen wilde ik natuurlijk van hem lezen. En toen dacht ik uh, gewoon, gewoon het eerste boek, de avond. En ben ik het gaan lezen, uh, heel snel. En ja. wat maakte dat voor indruk destijds op je? Ik vond dat heel mooi en ik vond het ook enigszins... Uh, het deed me ook een beetje wel aan mijn uh, uh, puberjaren thuisdenken. Um, <tosses> ja. Ik had niet uh, een vader die de radio steeds aanzette, dat niet. Maar dat was toch een soort benauwde... Een benauwde koestering, alles. Ik, bedoel, ik, had, ik leefde echt heel beschermd. Mijn ouders waren heel lief en mijn zusjes ook. En ik had eigenlijk niks te klagen, maar ik kon ook, uh, ja, ik zat er toch wel een beetje in gekapseld. Ook, het kwam ook wel een beetje omdat mijn, mijn vader steeds werd overgeplaatst. Van de ene, en dan was ik mijn vriendjes weer kwijt. En dan Wat deed zo, je vader? Ik was ingenieur bij de spoorwegen. En, Weer die treinen. Ja. <laughs> en voel, wat voel, voelde je die, die, die, die, die latente homoseksualiteit in dat boek toen je het las? Nee, nou, dat heb ik misschien wel in mijn achterhoofd gedacht, maar ik, ik was eerst toch gefascineerd door dat merkwaardige boek. Ik dacht, mm. ik moest eerst. Ik vond het ook vreemd, die, die lugubbere dromen en zo. Dus er, was, dus an, er waren andere dingen die me bezig hielden daarover. Later, later wel, later ben ik het zeker wel gaan. Ja, en jij, hebt heb jij het boek voor het <coughs> eerst gelezen? Uh, toen ik uh, in de zesde van het gym zat, gymnasiumklas zat. Dus, dus voor je? Ja, ja. ja en na het totu en op weg naar het einde. Ik had het uh, uh, voor mijn eindexamen Nederlands uh, voorbereid. Ik hoopte dat ik daarover mondeling, want toen had je ook nog een mondeling eindexamen... En uh, dat ik daarover zou worden geëxamineerd. Want ik bewonderde Gerard uh, sinds, denk ik, mijn zestiende jaar. Toen ik voor het avonden... eerst uh, van hem hoorde en van zijn boek... Ik, uh, op weg naar nee, naar het, tot U, ja. uh, hoorde. En ik uh, helemaal uh, uh, uh, wanhopig, maar ook heel gelukkig was. En de avonden, hoe voelde dat toen je dat las? Uh, vond ik uh, moeilijk. Moeilijk. Het benauwde. Het was natuurlijk wel ook mijn boek. Mm -hmm. Er gebeurt niks. Je bent de ja, er gebeurt. Je gaat je naar. Je gaat bij, hoofd, ja, ja, natuurlijk. Maar ja. Er, het is natuurlijk. Er gebeurt van ja. alles. Dus een. Maar uh, de. Uh, het, uh, er is natuurlijk veel meer aan de hand met Frits dan, dan in dat boek staat. Mm -hmm. nou, is, mag ik nog even ja? een stapje terug? Want ja. je bent 16 ja. wanhopig, uh, wanhopig ben je. Ik ben dan al uh, heel erg verliefd op jongens. Denk vanaf mijn dertiende of twaalfde jaar... ben ik uh, vanaf dat ogenblik uh, voortdurend verliefd op jongens. En ik, ik hoor dat net als tijger, dan, maar ik, ik, ik, uh, dat is dan al op school... Besproken dat er een schrijver is, Gerard Cornelis van het Reven. En natuurlijk wordt altijd dan eerst De Avondwet genoemd. En dan ook uh, de andere boeken. En dan net als bij Tijger, van uh, zijn leraar Seuteman, de later professor Seuteman. Dat van het Reven is homoseksueel. Dat was eigenlijk een oordeel over het werk. Wist je, had je idee bij wat dat was, overigens? Ja, ik was zelf homoseksueel. En ik was bijna uh, zover dat ik het uh, ging zeggen in de klas. Maar toen nog niet. En toen, en, uh, ja, ik vond het heel vernederend. Maar ik, uh, vond het, ik bedoel, die opmerking vond ik ongepast. Maar het was een christelijk gereformeerd lyceum. Dus de leraren waren heel erg uh, waren gereformeerd, leren Nederlands... Hij was heel benauwd, benauwde man. En zijn smaak was ook vreselijk. Maar, en ik. Uh, hij dacht ook dat ik zijn werk zo mooi vond om te chockeren. Maar je was niet uh, zoals uh, sommige andere mensen op een vestiging uit. He, je leest dat boek omdat je wil, erachter wil komen of het wel zo nee, is. Helemaal of er niet. Nee, helemaal zijn niet. Want dat was niet meer en nodig. En mee zijn. Ja, nee, dat, dat was, was een jacht van niet uh, nodig. Gerard had natuurlijk geen voorbeeld. Dat zou Jean Genet worden, volgens Tijger en Meijer dan. Als, als dat, als dat aspect er niet toe deed in, op dat moment, wat was het wel wat je trof dan in het, uh, het proza verkeerd uh, leven? in. Uh, want je zei, ik bewonderde uh, hem al op mijn ja, 16e. Ja, ja. ja uh, Oh ja, dat heb ik nog niet. Dat is uh, een moeilijke vraag. Um... Mag ik er dan nog een, een nog moeilijker tussendoor ja, gooien? Ja, al een beetje moeilijk. Ja, dat hele. dat vragen helpt. met ja en nee. Dat, dat hele niet. Nou, nee, nee, een soort nee. nee. Nee, Komt. nee. Nou, jullie beschreven net hoe het was als je met hem, net toen je met hem woonde. Op een gegeven moment, tijger woonde met hem. Ja. Boel, dat je jij bent erbij gehaald om eigenlijk die verstandhouding te redden. Omdat er met die man die aanvallen van gekte had woedend was vaak zat de sarre niet meer te leven viel is er in die periode wel eens zijn, zijn er wel eens deuken in jullie bewondering geslagen dat je dacht nou ja je kunt nog zo'n geniale briljante schrijver zijn maar je bent gewoon een hele vervelende nee sarren, nee de nooit peskot, nee ons nee, beiden nee, niet dat, dat staat er los van. nee nee uh, nee nee dat blijf nee, je die bewondering voor dat werk dat blijf je gewoon houden nee. Ja, natuurlijk, je hebt natuurlijk wel bepaalde dingen die je minder aanspreken. Maar wat je, wat je mooi vond, dat blijft. Wat je bijzonder vond, dat blijft. gewoon nee, nee. Want dat is denk ik waar we het in het derde uur heel erg over gaan hebben. Wat dat werk nou uiteindelijk zo ongelooflijk bijzonder maakt. Hij heeft er toch zelf heel veel aan gedaan, als we nou eerlijk zijn. Ja. Om ook met dat rare imago dat dan weer moest veranderen. Dan weer in een ja. tropenkostuum en dan weer ja. bedenken. Dan, hoe was het? Heeft hij met jou gedaan samen nog? Dat hij in, in, in Nederlands-Indië had gevochten hè? Dat hij... Dat bedacht hij op een gegeven moment in Vriesland. Ja. <kijkt> ja. Ja, toen ja. Ja, heeft hij een heel stuk geschreven daarover. Ja. Gerard bedacht iedere dag iets nieuws. Dus als we net wisten dat de voorkamer. dat, de, stoel, dat de, de tafel in de voorkamer beter naar achteren kon of het bankje. dan de volgende dag hoorden we dat het toch beter weer ergens. dat het toch, toch maar niet moest. En als we net alles hadden klaargezet om mee te helpen dan was het toch beter. Toch had hij toch s'nachts erover nagedacht. En moest het weer anders. En dat, heeft, dat, vonden wij nooit, dat vonden we nooit een probleem. En zijn genialiteit als schrijver was voor ons beiden uh, vast. Wij bewonderden hem mateloos en konden, voelden alles aan omdat hij net als wij ook, denk ik vanaf zijn zevende, achte, verliefd was geweest... constant, doorlopend, zonder pauzes op jongens... en heel erg geleden had, bijna zijn borst had gekregen... bij het zien van bepaalde jongens. Wij hadden dat ook gehad. Wij uh, hebben eigenlijk nooit gedacht... dat omdat wij niet tot zijn dood bij, bij hem zouden blijven. Mm -hmm. Maar goed, dat, uh, is, uh, mm. dat is dus... Uh, en, hij had maar, ook altijd een, een truc. Af. Hij had altijd een truc... Um. Als wij iets graag wilden of iets bedacht hadden of een plan... Zei hij, was hij het er eerst mee eens. En dan uh, de volgende ochtend zei hij dan... Uh, ik heb zo'n fantastisch idee. Ik, uh... Ik heb een heel nieuw plan en een uh, geweldig plan. En moesten we maar luisteren. En dat betekende dus dat ons plan helemaal van de baan was. <laughs> en er iets heel anders voor in de plaats kwam, wat hij nou juist graag wou. Dus zo verloor je altijd natuurlijk. Hij gaf je eerst gelijk en dan de volgende ochtend was er weer het nieuwe plan. Wat veel beter was. Een Hoe ongelooflijk veel moet je van iemand houden? Wil je, zoveel, wil je zoveel pikken? Of is er karakterologisch iets met jullie aan de hand waardoor dat. <laughs> ja. Waardoor ja, ik, dat, ik, naadloos de, ja, ik denk dat. Dokter dat zo van Kamp. Is. Ik denk dat onze karakter. Dankjewel, dat wij. Brand. Dat we, inderdaad, ik denk dat wij niet uh, goed bij het hoofd zijn. Jongens, <laughs> toch? Ja, heet dat niet gewoon liefde? doen? Uh, nee, maar ja, nee, nou, dan hebben nee, we. Dat hebben we dus. Uh, ja, dat, uh, nou... Nou, uh, uh, tijger is natuurlijk... Uh, Ik vind dat je gewoon trouw moet zijn als uh, ja, je, als, trouw, uh, als je ja. echt van plan bent. En wij zijn niet begonnen zo van... Uh, nu vanaf dit ogenblik mogen we nooit meer bij elkaar weg. We zijn eigenlijk vrijblijvend begonnen. Maar als je, ja, je, raakt, je gaat toch steeds meer van elkaar houden. En dan is het, komt het niet bij je op om er, om er gauw er een punt achter te zetten. En nee. Het is deze al een gek. staat van ontwikkelingsvatbaarheid? Uh, mogelijk, ja. Maar ik denk ook dat jullie een bepaalde trouw voelen. Dan kom je elkaar tegen als homoseksueel. En eigenlijk in een maatschappij waar homoseksualiteit totaal afwezig is nog. Dan voel je ja. natuurlijk een echt een hele sterke bond met elkaar. Ja, dat ook zeker. Ja. ja, zeker. Maar ja, ik benijde wel eens jonge jongens die dan samen heel leuk hadden. En ik had een 18 jaar oudere vriend. En die alsmaar zeurde dat hij naar de dood toe leefde. En dat hij dood was. Ja, hoe was dat? Hoe ging dat daar? Daar ben ik benieuwd. Dus... Sochtens, dat heb je mooi beschreven. Ja. Wakker worden, euforisch, halve pagina schrijven. Ja, dan, met, dan, kwam die, met, dan zette hij koffie. Om half, nou om half zes stond hij met koffie naast mijn bed. Zoiets, ja, dat ook. Half zes naast je bed, <laughs> Springend en dansend. En dan, ja, dan moest ik ook vervrolijk meedoen. Dus dan uh, stond ik op. En dan was het de hele ochtend uh, goede stemming meestal wel. En ja. bleef ook wel. In principe was er maar heel langzaam. Ja, smiddags, dan werd hij toch somber... En, om gewoon niet te oreren en wijn te drinken. Ja, en dan was je dag eigenlijk voorbij. Dan moest je gewoon al naar hem luisteren. En uh, ik doen proberen. wat hij... Mag ik nog één vraag staan? Ja, nog heel ja. even. Ja. We zijn ook door dit uur bijna heen. Oké. Okay, nog ja, één ze... vraag. J jullie hebben eigenlijk ook door Gerard een identiteit gekregen. Ervaren jullie dat ook zo? En elkaar? Ja, wel, ja, wel, aan elkaar ja, maar maar ook een identiteit, ja, ja, zeker. Natuurlijk, nou ja, we zijn uh, voor een groot deel gevormd natuurlijk. Door... Ja. En, en daarom... jullie cultiveren het ook, hè? Zeker. Jullie ja, zijn voor de rest ja. van jullie leven tijgertje en woelrat. Maar is dat een ja, ja. straf? Nee. Zo zien dat ze er niet uit. Nee. Ja, dat ze er onder mee. Nee, wij zijn er heel trots maar, op. Ja. Ik zie het, ja. Maar, um, ik zie het. maar je kunt er ook niet onderuit. Kunt kunt, er, dan moet je het land uit. Maar waar zijn jullie het meest trots op dan? <laughs> <laughs> ik bedoel, je moet maar, ook wel. We bestaat er trots uit? Ik, we zijn niet trots, hoezo? Nee, oh. woelrat zegt dat hij wel trots is, dus oh, ja. maar jij bent niet ja, trots ja. Jij bent niet ja. Nou, nee, niet waarom. Waarom zou ik trots moeten zijn? Nou, ja. Oh ja, Grey oh, Pride. Ja. Nee, dat is het anders. Nee, maar wel alles. trots dat jullie Tegertje en Woelrad zijn... en altijd gekoppeld worden aan Reven, denk ik. Hè? Um, no. Of altijd is natuurlijk ja. niet het geval. Maar. Tegenwoordig hoor je ook vaak mensen die er nog nooit van Gerard gehoord hebben. En, en, die, hoort, die hoort bij Tegertje ja, en Woelrat. Die, die zegt de naam Tegertje en Woelrat ja. wel iets op een of andere ja. manier. Maar het zal ook wel voor een deel uit Winnie de Poel komen, denk ik. Okay. Ik denk dat ze dat ook eerst altijd aanklikken. We dan... hebben natuurlijk als jongens geïnvesteerd... in onze, in onze uh, uh, partnerschap met Gerard. Vooral natuurlijk Tijger, vooral die ongelooflijke. En uh, dat Gerard zo'n mooi werk heeft gemaakt... is natuurlijk ook een, voor ons uh, uh, onvergetelijk. Maar ik vind ook dat jullie boek, uh, Ons Leven met Reven... dat geeft jullie een eigen aanwezigheid. Nou, dat hebben we ook een beetje gehoopt... Het is zo. En dat je dat zegt, Wim, is natuurlijk een heel groot compliment voor Tijger en mij. Alsjeblieft. Want, ja. uh, Het staat dankjewel. Jullie zijn nu jullie. Uh, jullie zijn geen dinges aanhangsel meer van Gerard. Nee, dat, ja. is, uh, dat was natuurlijk nooit... Uh, jullie de... zitten nu zeg maar in een naar <laughs> Diezelfde richting maar. Ja. Weer die trein. Ja. ja, weer die trein. Ons leven met Reven, overigens een titel die Gerard Reven verzonnen heeft. Hè? Ja, zeker. Hij heeft het zelf uh, steeds erover gehad... dat we dat moesten gaan schrijven, maar dat is inmiddels dan heel lang geleden... En het is er gekomen. Ons leven met reven. We gaan in het volgende uur luisteren naar Mia van het Hof. Ja, Mia van het Hof is uh, degene die in uh, begin jaren 70 de Grote Gerard Reven Show geproduceerd heeft. Uh, Rob Tauber heeft die destijds geregisseerd. Een tamelijk krankzinnig project. Uh, als u het wilt zien, moet u uh, de Grote Gerard Reven Show intikken op het internet. En dan komt hij bij uh, Holland Doc, geloof ik, terecht. En daar is hij te vinden. Uh, straks een gesprek met Mia van het Hof over het maken van die, uh, het maken van die, uh, die, uh, die show. Ze woont tegenwoordig in Thailand, vandaar dat ze hier niet is. Is. Wim Noordhoek brengt een selectie uit de opname, de 30 uur opname uh, die er zijn van het voorlezen van de avonden van Gerrit Reven. Want niet alleen werd ervoor gelezen, maar daaromheen zei Gerrit Reven ook nog het een en ander. En dan uh, hebben de, we nog ja. Nog Maas komt terug. Not Maas komt terug en dan gaan we nog uh, uit, uit, spreken zitten. over uh, de avonden. En onder andere over de stijl van het boek. Lijkt me ook een goed onderwerp. En de mensen kunnen blijven mailen naar marathoninterview Tot zo.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 Met dagelijks drie grootste uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Metzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland. Geef aan het Nationale Mesfonds, want onderzoek en ondersteuning zijn belangrijk. Giro 5057. Dit is Radio 1.